Heden bereikte ons het bericht van het overlijden van onze oud-directeur, dokter A.P. Pieter. Wij gedenken hem met gevoelens van vriendschap en met grote erkentelijkheid voor wat hij voor ons instituut betekend heeft. Amsterdam, 30 oktober 1985. De medewerkers van het A.P. Pieterhuis. Nee, maar goed, zo zou ik het ook gedaan hebben. Dan zal ik het zo doorbellen. zeker gehoord dat het plan van de presentatie niet doorgaat? Dat heb ik gehoord. Waarom eigenlijk niet? Het hoofdbureau wil het niet. Daar wordt nu gewoon toegesproken. Hmm. Door wie? We denken aan iemand namens het hoofdbureau en Goslinga namens de wetenschapscommissie. En uh, wij wilden jou vragen om uh, namens het persmail te spreken. Waarom ik? Omdat jij het langs een balk hebt samengewerkt. Stelt ons wel verdomd weinig voor. <laughs> en uh, uh, moet ik dan ook het uh, cadeau nee, aanbieden? Nee, doe ik. Ik ben de ceremoniemeester. <laughs> moet moet eerst over nadenken of dat wel kan. Hoe lang heb je daarvoor nodig? Je hoort het voor het eind van de week, goed? Ja, we dat is goed. Ja. Dank je. Ad, weet jij ook wie van jullie de map met het laatste nummer van het tijdschrift Hollander heeft? Nee. Dan moet je even de bureaus langs. Nou, dat doe ik dan maar even. Je had hem hartstikke vast. Kunnen wij een keer praten? Ja, natuurlijk. Ben je met de auto? Met de trein. Ik moet naar Utrecht, misschien dat je zo ver met me mee kunt rijden. Dat kan. Hij staat daar. Dat is hem. Loop maar vast om. Ik maak hem open. Let niet op de rommel. Tussen twee haakjes, ik heet Erik. Ik ben Maarten. Hoe werkt dit? Zo. Nee, waar ik met je over wilde praten... is een van de mensen op mijn instituut waarvoor ik een baantje zoek... Je weet waarschijnlijk dat ik opdracht heb het Sociaal Historisch Instituut te reorganiseren. Ik heb, ik heb ervan gehoord, ja. Ik heb een paar afdelingen die niet functioneerden moeten opheffen. En voor die mensen zoek ik een andere baan. Het liefst ook bij een instituut van het hoofdbureau natuurlijk. Ja, ah, ja, ja. jullie zitten ook bij het hoofdbureau. Ja, ja. niet voor mijn plezier. Maar <laughs> daar hebben we het nog wel eens over. Maar nu die vraag waar het over gaat... Ze is Neerlandica, het is een lief mens. Ze heeft alleen haar hele leven onder een chef gewerkt die stapelgek is en haar volkomen onzeker heeft gemaakt. En daarom wil ik haar ergens zien onder te brengen waar een humaan beleid wordt gevoerd en waar ze geduld met haar hebben. Uh, hoe, hoe, hoe, hoe oud is ze? 56. Een Amsterdamse Neerlandica? Zoveel ik weet wel. Uh, dan moet ik nou eens kennen. Hoe, hoe, hoe, hoe heet ze? Dini Jetses. Hoe oud ben jij dan? 59. In naam Dini Jetsen zegt me niets. In de achteruitkijkspiegel zag hij de auto's drie rijen dik weer in beweging komen en de achtervolging inzetten. Erik werkt soepel uit naar de linker rijstrook... De snelheidsmeter de snelheidsmeter kroop snel omhoog naar 140 kilometer. Ze passeerden een aantal autos en voegden weer in, in de middelste baan, waarop hun beurt gepasseerd werden door een auto die met hoge snelheid op de linker rijstrook langsreed en het snel kleiner worden de achterlicht in het donker verbrengen. Het was fascinerend. Ze meezwenkte in de school vissen en het brachtte in een afwezige stemming. Maar denk je dat je werk voor haar hebt? Uh, ik heb misschien wel werk, maar ik heb, ik, ik heb geen vacature. Dat hoeft niet. We betalen haar nog twee jaar en ik zal het zo regelen... dat het hoofdbureau daarna haar salaris tot haar pensionering overneemt. Mm, mag ik er zo over denken en je dan opbellen? Tuurlijk. Dan bekijk ik wat ze zou kunnen doen. hem nog geen twee meter van hem af zat, een andere man in zijn auto. Vaag van licht door de lampjes op zijn dashboard. Hij reed gelijk met hem op, zijn blik gericht op de auto's voor hem. Het had iets onwezenlijks en ook iets infernaals. Heb jij eigenlijk geen auto? Uh, nee, ik ben tegen de auto. Ik zou niet zonder kunnen. Dat zeggen ze allemaal, maar je kunt alles lopend of fietsend bereiken. Dat kost je alleen tijd. Nauwelijks. Erik wek uit naar de linker rijstrook en passeerde een paar vastkopers met opleggers. Daarna heb ik teruggeweken naar rechts. Vind je eigenlijk dat deze commissie zin heeft? Nee, die heeft geen zin. Ik denk er wel eens over, er maar weer uit te stappen. Ik kan mijn tijd beter besteden. Of je nou het een doet of het ander. Dat is behoorlijk filosofisch. <lacht> <lacht> ik moet om acht uur in een vergadering zijn. Anders zou ik je uitnodigen om nog even mee te gaan. Moet je dan niet eten? Ik eet alleen als ik honger heb. Je hebt natuurlijk geen honger. Op de heenweg heb ik bij een tankstation een zak patat met een worst gekocht. Dat is lekker vet, daar hou ik van. Zou ik je afzetten bij het station? Dus ik bel je op over die Nietzsche. Zijn jullie daar? Kijk eens. Pakjes met de rode bessen. Dank je. Ik zal ze even in het water zetten. Is Kees al lang weg? Aan het begin van de middag. Is dat de plattegrond van het huis in de, de Genestroute straat? Ja. Dat ben je nog altijd van plan? Je moet nog iets hebben om je op te verheugen. Niet waar. En waar zal ik ze zetten? Hier maar? Ja. Daar is het goed. Dank je. Oh, dag Roodje. Hoe gaat het nu met je? Langzaam achteruit. Maar heb je ook pijn? Nee. Dat hebben ze wel onder controle. Kees heeft een vischotel in de koelkast gezet. Die hoeft hem alleen nog maar in de oven te zetten. En er staan ook twee flessen witte wijn. Oh. Zal ik dat dan maar eerst doen? Mag jij dan vast de wijn open? Ja. Ik voor jou maar spa meegenomen, is dat goed? Ik, ik kan wel één glaasje wijn drinken. Maar dat doe ik dan wel bij het eten. Luister je nog wel naar muziek? Nee. Daar kan ik niet goed tegen. Hm. Vind je dat gek? Dat verbaast me. Ik kan niet tegen de gevoelens die daarbij loskomen omdat er geen ruimte meer voor is. Ik denk het. Lekker ja, lekker Ja. Dat kan Kees wel. Wijn uitzoeken. Jij toch ook? Daar zullen we het nu maar niet meer over hebben. Zouden jullie... een keuze uit mijn boeken willen maken? Tuurlijk. Graag. Dank je. Hoe wou je dat doen? Ik heb een kaarsysteem. Misschien dat we dat de volgende keer als jullie komen kunnen doornemen. En we zitten ook nog met een roodje. Kan je niet hier blijven? De vriendin van Kees heeft ook twee katten en die verdraagt ze niet. Oh. we vinden wel iemand... Laat je daar nog maar geen zorgen over. Ik ben eigenlijk nog altijd een beetje kwaad op die vrouw bij wie Henriette een kamertje heeft. Aan mij schrijft ze dat het goed gaat met Roodje. En dan moet ik van Henriette horen dat het, zodra zij weg was, helemaal niet meer goed ging. Dat had Henriette ook beter niet kunnen schrijven. Toen die vrouw jou schreef, hoopte ze nog dat het wel goed zou gaan... en daarom wilde ze jou met die problemen niet lastigvallen. Ja, Orens. Ik ga zo'n brief niet analyseren. Hmm. Daar ben ik nu te ziek voor. Hmm. Heeft Kees ook gezegd hoe lang die schotel erin moet zitten? Twintig minuten. Lek jij dan even de tafel? ja. 1986. Voor de tweede keer wordt Hein Vergeer Europees en wereldkampioen bij de Allrounders. Via teletext begint de NOS met ondertiteling van het 8-uurjournaal. Het ruimteveer Challenger ontploft kort na de lancering. Geheel onverwacht overlijdt de minister van Binnenlandse Zaken, Koos Rietkerk. Kroonprins Willem-Alexander schaadt op eigen kracht de elfstedentocht uit. Iets sneller gaat Evert van Bentham over het ijs. Hij wint weer de tocht der tochten. Vanwege de kernramp in Tsjernobyl blijven de koeien op stal en wordt verse spinazie doorgedraaid. Na de Tweede kamerverkiezingen is het CDA weer de grootste partij. Het kabinet Lubbers II kan het karwei voortzetten. Wim Kok volgt Joop den Uil op als fractievoorzitter van de PvdA. Op zijn vakantieadres in Spanje overlijdt Willem Ruijs. De Nederlandse hockeydames veroveren de wereldtitel... Koningin Beatrix stelt de Oosterscheldedam officieel in gebruik. De bouwkosten van deze doorlaadbare Pijlerdam bedragen 8 miljard gulden. Frankrijk levert na een juridisch steekspel de twee Heinekenontvoerders uit. De Tweede Kamer besluit tot een parlementaire enquête... over de fraude en het gesjoemel met bouwsubsidies bij het ABP.